Gert Luc met het NOS Journaal. In Geleen heeft de politie vanmorgen een lichaam gevonden. De politie houdt er ernstig rekening mee dat het gaat om de vermiste Gino. De jongen verdween woensdagavond uit een speeltuin in Kerkrade. Vannacht werd in Geleen een man aangehouden. Zijn advocaat zei vanochtend dat hij wordt verdacht van ontvoering. De man werd gearresteerd in zijn woning. Nog maar een kwart van de bedrijven die na het stikstofbesluit van de Raad van State... illegaal zijn verklaard, hebben gehoord of ze door mogen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle provincies. Duizenden boeren en andere ondernemers zijn nog altijd niet beoordeeld en wachten op een vergunning. Steeds meer bedrijven komen in de problemen, bijvoorbeeld doordat ze geen geld meer kunnen lenen bij een bank. De energietoeslag is in de vier grote steden uitbetaald aan nog maar de helft van de mensen die daar recht op hebben, blijkt uit de rondgang van de NOS. Het gaat om een toeslag van 800 euro. De steden verwachten in de komende twee maanden de meeste aanvragen te kunnen afhandelen. Voor de derde keer dit jaar is in Rotterdam-West een restaurant beschoten. Dat gebeurde vannacht... Volgens de regionale omroep Rijnmond raakte niemand daarbij gewond. De politie zegt dat omwonenden even voor twee uur schoten hoorden. Het pand in Rotterdam werd in januari en maart ook al beschoten. De reden voor de beschietingen is niet bekend. De regering van El Salvador is opnieuw veroordeeld voor het schenden van mensenrechten. Sinds het uitroepen van de noodtoestand in maart vanwege bendegeweld... zijn meer dan 36.000 mensen gevangen gezet. De noodtoestand werd vorige maand voor de tweede keer verlengd. Volgens Amnesty International werden gevangenen slecht behandeld. Zeker 18 mensen zouden na een aanhouding zijn overleden. Het weer zonnig en droog, wel af en toe wat bevolking. Het wordt 16 graden te wadden tot maximaal 26 graden. elders in het land. Ook morgen zon, dan 18 tot 25 graden. Maar dan trekt ook een gebied met buien over het land en mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Maar die zegt Welkom luisteraars in Zandvoort, buiten Zandvoort, nationaal en internationaal. We zijn weer uh, in de ether en iedereen kan uh, meeluisteren, want uh, dit is een live uitzending vanuit Zandvoort. Het is mooi weer, lekker weertje. Ook mooi weer voor Sinterklaas, die morgen in Zandvoort aankomt. Dus het is uh, beloofd weer een prachtig weekend te worden. We gaan vandaag praten met uh, dokter Gerhard Mol en ook zijn echtgenoot Ineke is hier aanwezig in de studio. En dat is toch wel bijzonder, want als ik naar de familie Mol kijk... dan vraag ik me af, hoe komt het dat ze er zo jong uitzien? Ik mag de leeftijden zeggen, als ik heb het gevraagd van tevoren. Dokter Gerhard Mol is 80 geworden en Ineke is deze week 75 jaar geworden... En ze zien er beide uit als een jonge zestiger. Het is ongelooflijk. Komt dat door de medicijnen? Komt dat door andere dingen? Hoe komt het dat jullie er dus zo jong uitzien? Welkom, Geert. Dank, dank, dank. Um, ja, eigenlijk weet ik het ook niet. Um de artsen met wie ik dus samengewerkt heb... die hebben het ook wel eens gevraagd... van hoe doe je het allemaal? Ja. Nou, een van de geheimen die ik dus zelf deed... was dus om half twee s middags begon mijn spreekuur. En om één uur lag ik op bed. Eventjes dus mijn stropdas los. En ik sliep een half uur. En om vijf en half twee even scheren. Handen wassen. En mijn haar, haar, haar kammen. En ik zat toen om half twee weer kip en klaar op het spreekuur. En of dat het nou is, want iedereen heeft het wel eens gevraagd... maar nou ja, zo is het gegaan. Het is ongelooflijk. Maar daarbij, moet ik ook natuurlijk wel zeggen... we kunnen ons snel ontspannen. Dat, dat, dat, dat is eigenlijk wel uh, het geheim. Dat je dus... Uh, ja, eigenlijk de dingen die je overdag dus, dus meemaakt... die moet je dus van je afzetten. En mijn credo was altijd... als je s'nachts preakuseert... Uh, dan moet je het nog meteen oplossen... en kun je het niet oplossen, dan kan je beter gaan slapen... en de volgende dag weer oppakken. Heerlijk, dat is een goed advies. Kunnen we allemaal meteen uh, meenemen. Hopelijk. Uh, uh, goed, uh, lieve mensen... Uh, wie kent dokter Gerard Mol niet, zou ik haast durven zeggen. Uh, maar heeft u vragen? Heeft u opmerkingen? Wilt u iets vragen aan dokter Gerard Mol... Als dan niet, pak de telefoon en bel 023 57 303 93. 023 57 303 93. U komt dan rechtstreeks in de uitzending. We gaan beginnen met het interview. Dokter Gerard Mol. Ik praat dokter, maar je wilde helemaal geen dokter worden. Kan dat? Um, ja, ja, ja, ja, ja, nee, dat is niet helemaal waar. Zeg het, um, dus. het, het Het feit is dat ik ben altijd een zorgenkind geweest voor, voor mijn ouders. Um, ik heb uh, astma... En ja, toch wel een ernstige mate. Dus ik ben veel ziek geweest. En met dat ziek zijn kwam ik met veel artsen in aanraking. Maar goed, uh, ik, ik wilde dus naar uh, het gymnasium. Maar dat was in Amsterdam. Dat ik dan met de fiets door de stad moest. En uh, ja, dat was toch allemaal te ver. Dus uh, dat, dat ging niet door. En ik ben uiteindelijk dus op de Mulo terechtgekomen. Maar altijd in mijn achterhoofd heeft dat dus wel, wel uh, gezeten. Maar goed, ik heb dus Mulo A en B gedaan... Dat dat was dus de wiskunde. En um, heel vreemd is dus dat op het laatst... zij dus een leraar natuurkunde... weet je wat jij moet doen? Jij moet op een laboratorium gaan doen. Je moet scheikunde doen. En zo ben ik eigenlijk dus terechtgekomen uh, op de school voor suikerindustrie. Dat was een laboratorium aan verbonden van Boltingen van der Heijden. Daar moesten we dus suikeranalyses doen, die hebben we dus gedaan. En um, daar moest ik dus ook die cursus volgen. En dat was dus om chemisch technicus te worden... en om uitgezonden te worden eventueel naar uh, de tropen... of dat je dus hier in Nederland, zoals in Halfweg, op de suikerfabriek kon werken. Um, ik heb die, die opleiding gedaan. En daar ben ik dus Koen ervoor geslaagd. En toen was het dat ik in dienst moest. En ik ben in dienst geweest, maar drie weken. Want op het moment dat ik zei dat ik astma had... terwijl ik al een paar keer herkeurd was en steeds weer goedgekeurd... Uh, kon ik dus uh, naar huis... En toen ben ik dus weer teruggegaan... want ze hadden mij gevraagd op het laboratorium van die school... of ik er assistent wilde worden. En toen kwam bij mij dus de gedachte van... God, dat kan ik hier wel doen. Maar ik kan dus met een avondstudie op het Barleum Gymnasium... Um, was dus een avondcursus. En daar heb ik in één jaar tijd heb ik dus um, gestudeerd. En toen heb ik mijn staatsexamen gedaan. En toen kon ik in 1955 kon ik gaan studeren... Uh, aan de Universiteit van Amsterdam Geneeskunde... terwijl ik dus toch ook nog uh, daar op het laboratorium werkte. Dus dat, dat, dat kon allemaal, omdat uh, ook het practicum... wat je moest doen als student geneeskunde voor scheikunde... daar kreeg ik dus vrijstelling voor. En ik gaf dan ook nog aan die school bijles voor scheikunde enzovoort. Dus ik heb zo uh, van alles gedaan om een studie te betalen... Ja. En in juni, als ik dus klaar was met uh, het, de, het jaar dat ik dus naar het volgende jaar ging, had ik van juni tot september drie maanden de tijd. En daar ben ik dus, ik geloof vijf jaar, heb ik dus een, een jeugdherberg uh, gerund uh, voor de, de programma's enzovoorts. En nou, dat verdiende ik dus goed. En toen kon ik mijn studie zelf betalen en zo is het gegaan. Geweldig. Ja. Geweldig verhaal. Ja. Maar dat het dus helemaal niet begonnen is met een, een, een artsenopleiding... maar dat je dus eerst scheikundige bent geworden. Ja, ja, ja, ja, en ik zou naar Indonesië gegaan zijn. Want ik heb ook nog Javaans gestudeerd, omdat ik naar, naar, naar Indonesië ging. Maar eh, toen in 1952, toen Sukarno alle mensen dus als Nederlander de laan uitstuurde... toen dacht ik, nee, dat moet ik niet doen... En nou, toen ben ik eigenlijk dus medicijnen uh, gaan studeren. Maar Geert, dat is 60 jaar geleden alweer. Ja, ja, ja. En het is voor mij dus net alsof het nou gisteren, niet gisteren is. is, maar wel dus veertien dagen terug. Geweldig. Ja. Maar dan ben je arts... En wat, wat, ga, wat ga je dan doen? Ga ik in het ziekenhuis liggen? Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Ik was net arts in 1963. Uh, dat was die hele strenge winter. En ik ging waarnemen in Nunspeet. Ja. En... Um, toen was morgens in april, geloof ik, dat de telefoon ging om kwart over zeven. Er was iemand uitgeslipt uh, met zijn auto, omdat het dus nachts had gevroren. En ik ging met mijn collega mee. Mijn collega zat achter het stuur. Die zei, goh, joh, het is hier glad. Nou ja, op de wijkenstraatweg was dus dat ongeluk. En ik stapte uit de auto midden op die weg, want die was allemaal afgezet. En ik kon te vallen. En ik kon niet meer opstaan. En toen zeg ik tegen mijn collega, die kwam, die zei, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, ik heb mijn heup gebroken, dus ja, je bent gek. Ik zei, nou, dus ik ging in de zieke auto Dan ben je net een jonge ben je. En toen was ik net arts. En toen heb ik negen weken in een zweefrekverband gelegen in Harderwijk, in het ziekenhuis. Terwijl je nu dus, nou ja, één operatie met een paar schroeven erin, dan kan je ook veel lopen. Dus ik heb daar negen weken gelegen. En toen in die tijd, in dat ziekenhuis, las ik in uh, het medisch tijdschrift een advertentie dat er dus een arts gevraagd werd. En dat was dan bij Robbers om dus uh, in de zomer uh, de patiënten op de rotonde waar een, een artsenpost was, om die te helpen. En dat heb ik toen gedaan. En je liep met een stok op dat moment? En dat liep ik inderdaad met een stok, ja. ja. Wat een begin. Maar ik heb, ik heb begrepen ook in, in Nunspeet. Want ja, uh, toch een heleboel zandvoerters kennen jou ook. van, uh, van de bevallingen. Uh, dat je in Nunspeet ook meteen de eerste keer bezig was op een boerderij. In Doordenspeet? Ja. In Doordenspeet, daar uh, dorst ik niet weg te gaan. Uh, omdat die mevrouw, ja, die had flinke weeën. En ik heb daar de hele nacht gezeten. Maar dat kon ook niet anders, want mijn collega, die had me daar gebracht. En nu kon niet terug met, met, met de auto, want die had ik dus niet. Dus ik heb daar de hele dag gezeten. En ik heb met hem mee gepuft en ik heb met hem meegezucht. Maar goed, het kind is toch geboren smorgens. Dat was je eerste bevalling? Dat was de eerste bevalling, ja. Geweldig. We gaan even naar de muziek luisteren. ken je het nummer nog? Nee, dit? Nee, nee, maar ik begreep dat het iets van een televisieserie was. Ja, de... was, uh, een Engelse televisieserie en die, uh, die heette De Volgende Patiënt... en onder de Engelse titel uh, A Doctor in the House. Oké. Okay. Nou, die hebben we nu in huis. Dus ja, dat... die hebben we in huis, dus er kan niets gebeuren. U hoorde overigens luisteraars de stem van Core Draaier... en achter de knoppen zit Jan Kool. en uh, zij zijn verantwoordelijk voor de techniek en voor de muziekkeuze. Bedankt, heren. Um, Overigens luisteraars, u uh, luistert nu naar een interview met uh, dokter Gerhard Mol, wel bekend in Zandvoort. En alle luisteraars, als u wilt bellen, opmerkingen, aanmerkingen wilt maken, correcties, bel dan 023 57 93. En dat geldt voor mensen in uh, Zandvoort, maar natuurlijk ook de buiten. Zelfs mensen uit Steenderen kunnen bellen, zodat ze dat weten. We gaan verder met uh, dokter Gerhard Mol. Uh, ja, je loopt met een stokje, je hebt je heup gebroken. En je ziet een advertentie in Zandvoort. Ja. Maar ik heb begrepen dat je ook naar het strand ging in het begin. Ja, want die uh, dokterspost... Die was dus uh, op het strand. en die werd bemand door politieagenten. En uh, met name was dus. Uh, Stouthamer. die was daar de, als brigadier. verantwoordelijk voor. voor. Ja, eigenlijk de hele gang van zaken. En er was uh, nog. Uh, Gatsma. En. Ja, nog één. Ik ben kwijt. In ieder geval, die, die, die twee, die, die runden dat allemaal. Maar goed, zo gauw als er dus wat was dat er gehecht moest worden... Of, of er was iets anders qua medische toestand... dan, ja, dan kwam ik een bot. Ik heb begrepen dat je zelfs op een gegeven moment je sokken en schoenen moest uittrekken omdat er een drenkeling op het op de bankje lag. Ja, op een avond was er dus toen de tijd nog in Zandvoort, dat de tijden nog dat er vuurwerk was. Eens in de week was er vuurwerk in het hoogseizoen. En toen kregen we dus uh, bericht door dat in de Zuid was dus een, een, een drenkeling of twee drenkelingen uh, waren uh, gesignaleerd. En toen moesten we er naartoe. En daar ging ook nog, want dat is een heel verhaal... Uh, de, uh, de auto van de, de ambulance die we hier hadden... dat was een oude ambulance bij, bij, bij het uh, politiebureau. Dat, dat was een, uh, uit, uit, uit de oorlog. Zo'n zo zo uh, militaire ambulanceauto. En als die dan gestart moest worden... dan werden alle agenten uit het bureau Hogeweg opgeroepen... om hem van de weg af te duwen, want hij kon niet goed starten. En zo ging dat. Dus die uh, auto, die was dus ook op het pad van naar, naar Noordwijk, op het rijwielpad. Uh, die was eraan gekomen. En uh, nou ja, er was ook inderdaad een jongen die uh, met, met zijn kano was omgeslagen. En wat hij deed en wat hij nooit had moeten doen is dus, hij heeft die kano wel gezegd en hij dacht, ik kom wel terug met zwemmen. Maar dat heb ik dan ook geleerd, je moet altijd als je iets vast hebt en wat drijft, moet je dus blijven drijven. Maar hij ging dus zwemmen. Nou, dat ging niet allemaal goed en toen heeft de uh, reddingsbrigade die jongen dus meegenomen. En ik moet zeggen, altijd vol lof heb ik dat gehad voor de, voor de reddingsbrigade. En trouwens ook voor de KNSM uh, met de reddingsboot. Maar die waren ze dus niet, uh, wel de reddingsbrigade. En die namen de jongen dus uh, mee. Maar goed, ik moest eerst door het zwin om te kijken hoe het was. Nou, die jongen die was er niet best aan toe. En uh, die werd dus uh, zijn buik zo op, de, de, dingen, op de, de, de duinen opgeleid... want hij moest de duinen over naar het reuwenpad. En ik dacht er aan, mank en, en, enzovoort. Maar goed, ik ben daar dus op mijn blote voeten... ben ik dus met mijn schoenen in de hand ook in die auto gestapt... en wij dus met een bloedgang naar het Elisabeth Gasthuis. Maar wat gebeurde er onderweg? Die brancard die lag niet vast... En die ging schuiven naar de ene kant en weer naar de andere kant. En ik maar roepen naar, naar, naar de chauffeur. Maar die hoorde het niet omdat hij zonder waai maakte. Dus ik zat met de, de brancard in mijn hand op dat stoeltje. En tegen die, die patiënt maar te zeggen. Diep diepzucht, diep Maar ik kon verder niks doen. Want als ik losliet, dan vloog hij dus weer heen en weer. Dus ik kwam met mijn blote voeten uh, het Elisabeth-gasthuis binnen. En met, met de patiënt. En toen keek die zuster me aan. Ik zei: Ja, ik. Ik, ik, ik ben dokter Molheids Dat Mensen wist helemaal niet wat er aan de hand was. Maar goed, dat is dus het begin geweest van.. Nou ja, uh, 33 jaar dat ik al Zandvoort gewerkt heb. Ik, ik kan me die avond nog heel goed herinneren, Geert, Want ik was er zelf bij. Oké, oh, kijk dan. Ik, ik heb de bewuste jongen dus uit de zee opgedoken. Want ja. toen we er vlakbij waren, toen verdween die onderwater. Dus uh, ze zeiden tegen mij, duiken. Dus ik naar beneden toe en heb die vent omhoog gehaald. En toen heeft Guus van der Meijen, august van der Meijen... Ja. die heeft voor het eerst mond-op-mondbeademing toegepast. We vonden dat vies in die <laughs> tijd, want dat leerden we helemaal niet. Maar we hadden net een cursus gehad, mond-op-mondbeademing... Mondbouw. En de jongen kwam bij. En we kwamen op het strand. En daar stond jij. Ja. En daar stond, heel verbazend het moest inderdaad de duin over. En dat was heel zwaar. En daar stond een, een oud um, politieagent. Zandbergen, Sandberg, ja, ja, ja. St streng gereformeerd. Streng gereformeerd en we moesten dat duin omhoog eroverheen. En ik heb alleen maar verbaasd naar kijken, want hij was daar een partij aan het vloeken. En ik dacht, wat jij, gereformeerde, en daar gaan vloeken. Maar we hebben het gered en de jongen heeft het overleefd ja, uiteindelijk. Ja, klopt. Nou, dat is toch belangrijk. Maar je had het druk als badarts. Ja, ja, ja, ja, dat was wel druk. Uh vooral op, op het moment dat er dus uh, kwallen waren, dat is wel een, een, een grappig verhaal, uh, er was op een gegeven moment in het seizoen enorm veel kwallenbeten. dus die kwamen allemaal naar uh, de rotonde waar die post was en uh, er was dan dat er dus met, met uh, verdunde ammoniak werd er dus uh, gespoten en nou ja, dat, dat, dat gaf wel verlichting en dan gingen ze weg. Maar op een gegeven moment stond het bol van, van, van de uh, ammoniakdamp en iedereen en huilen, nou ja, dat was ook geen, geen, geen doen meer. En toen was het dus dat um, de Stouthamer, die belde dus op met, met Noordwijk... en iedereen had, had daar moeite mee. Nou ja, toen was het dus, um, je moet naar het strand gaan, naar de waterlijn... schuren met nat zand. Dat was nou ook zo kreet, schuren met nat zand. Maar goed, ook dat hielp niet. En toen hadden ze dus gehoord uit Noordwijk... nou weet je wat goed helpt tegen die kwallenbeten, een borrel. Dus er komt op een gegeven ogenblik. Drinken of over je lichaam smeren? Nee, nee, nee, drinken. Dus er kwam op een gegeven ogenblik moment... nee, nee, nee, oh. dus een, een ouder-echtpaar. En nou, die kreeg dus het advies: van Weten wat je moet doen? Je moet eventjes naar Van Deurs in de kerkstraat om een borrel te halen. En die man die zag ik dus weer terugkomen met. Zo'n zo, zo. flessies al. En naast en een vrouw, maar het was druk. Tot het moment dat het half zes was, zes uur. En toen kwamen de mensen in um, de politiepost. Er was iemand aan de, de waterkant. Um, die, die was niet lekker. Dat was een mevrouw. En wij ernaartoe. Uh, Stouthamer en, en, en ik. En toen kwamen we eraan. En dat was dus die, die, die bewuste mevrouw. En die zat dus in, in, in, in zo'n zo zo zo luie uh, zo zo zo zo lui stoel. En ze had dus zo'n kapje, zo'n zonnekapje over akelig! Ik zeg tegen, tegen stout aan, maar dat is die mevrouw. Toen keek ik naar die fles, dat was een liter fles. Daar zat toch maar, ik, ik denk, nou ja, een, een paar cc, uh, een paar borrels zat erin. Dus ze had zeker zo'n drie kwart fles uh, opge, uh, opgedronken. Maar ik moet zeggen, uh, ze was nog wel dronken, maar ze had geen jeuk meer. Kijk. Geweldig hè? Ja. ja. Dan gaan we even ja. naar de muziek. Zoveel zorgen, net was ik nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen en de zuster blijft bij hem. Maar gisteravond was hij op, hij heeft me zelfs gekust. Er is ook niets bijzonders nu, maar het is beter dat hij rust. uit 1976. Bonnie Sinclair met Ron Brandsteder. En het gaat over Dr. Bernhard. Nou, de naam van Dr. Mol is niet Bernhard, maar wel toepasselijk. Ja, we praten hier met Gerard Mol. En daarbij is aanwezig natuurlijk zijn echtgenoot Ineke Mol. Eh, <lacht> nogmaals, luisteraars, heeft u vragen aan Gerard Mol, aarzel niet. En pak de telefoon live in de uitzending 023 57 We gaan verder. We hadden de badarts, dokter Mol. Maar was het alleen maar badarts of was het meer dan alleen badarts? Want je, je bent wel associé van dokter Robbers. Nou, dus in het begin ben ik dus in, inderdaad alleen maar als, als arts voor de eerste hulp. En dat was dus ook in mijn revalidatieperiode naar die, die, die, die, die heupfractuur. Maar die samenwerking, dat beviel goed. En um, Robbers, die was toch niet helemaal gezond en die vroeg... Of, of ik dus bij hem wilde komen werken, dus associëren. En dat leek me wel. En te meer heb ik voor Zandvoort gekozen... omdat ik dus astmatisch ben. Ik ben dus uh, in mijn jeugd een paar keer in Bakum geweest... in een uh, herstellingsoord. Ja. En ik ben nog bij... Familie, van familie als boeren in Bakken geweest. Uh, dus dat, um, om daar dus ook een, een tijd te verblijven. En dat waren boeren. En toen ben ik dus nog van beroep uh, schillenboer geweest. Want ze hadden dus koeien. Je hebt helemaal meegemaakt. Ja, ik ben nog schillenboer. Schillenboer. ja. Ja, ja, ja, ja. Ik heb van altijd nog gedaan. Goed, schillenboer. En, en dan een beetje vies verhaal. In ieder geval, de moest dus die schillen, die moesten dan als je terugkwam op een, een, een, een, een rooster gegooid worden. En dat deed er de, de, dus één van, van die knechten. En dan moest je voelen of er zoals dat heet scherp zat of er een mes in zat. Dus ik hielp mee om in die, die, die, die schillen uh, te voelen... Of, of er een aardappelschilmesje zat. Maar het meest vieze was dus... als er een krop sla of een, een, een, een krop andijvie bedorven was... dan was het net of je in een, een, een soort snot terechtkwam. Het was, was heel vies, maar goed, dat heb ik dus ook gedaan. Nou, dus, dat was dus vanwege uh, astma dat de, de, de kust dus goed was. En toen ik dus uh, voor mijn gezondheid... Um, daar was en ook in uh, Zandvoort hier aan de kust. Nou, toen was er dus en er de was start. nog een reden. Jouw echtgenoot Ineke woonde in Overveen. Ja, want kijk, ja. In, in principe had ik graag in Amsterdam gewild. Ja, geboren Amsterdam. Was Amsterdammer was dat dus. Maar goed, Ineke die, die kwam uit Overveen. Die was dan ook eigenlijk niet weggeslaan. Maar goed, de, dus uh, Zandvoort, dat was een goed alternatief om daar te uh, gaan wonen. En ja, zo zijn we eigenlijk met z'n tweeën in, in Zandvoort terechtgekomen. Ja. Goed, de badarts dat uh, hebben we gehad. Je wordt associé van Robbers. Ja. En dan begint het echte werk pas. Dan begint het echte werk. Hoe heb je dat in godsnaam volgehouden over ja. die jaren? Nou ja, kijk, het, het punt was dus dat uh, er was wat... Ja, wat, wat, wat, wat moeilijkheden met, met de andere artsen. Dat, de, de, er was iets tussen Robbers en die andere artsen. Um, daar wil ik dan verder niet op ingaan. In ieder geval, ik werd dus ook buitengesloten... uit de, de, de diensten van de andere artsen. En ik heb het dus altijd met, met z'n tweeën... hebben we dus 33 jaar lang uh, de, de praktijk gedaan. En dat was natuurlijk toch van de ene kant wel plezierig... omdat het overzichtelijk was. Van de andere kant was het wel erg zwaar. Omdat je dus altijd om de avond... Had je nachtdiensten om het weekend, had je dat ook. Ja, ik begin eventjes. Je komt bij Robbers en Robbers die stopt dan en dan sta je er alleen voor. En dan sta ik er alleen voor. En hoe doe je dat dan in een weekend eh, 24 uur aan ja, de slag, ja. aan de bak... Weet ik ook niet meer. We hebben in ieder geval hard gewerkt. En, uh, maar toch steeds het half uur slapen, dat heeft goed gedaan. En nou, toen kwam er dus, dus een, een nieuwe associé. Maar, ja, maar nou, even, die... even wachten. Op het moment dat je er alleen voor staat. Je doet ook de bevallingen. En, en dan ga je even naar uit een bos toe. Om ja. daar uh, mensen te helpen die aan het bevallen zijn. Dat betekent dat je daar uren bezig bent. Ja. Ja, nou, en vervolgens een hele nacht. En vervolgens moet je weer terug. En je praktijk die start weer. Ja. Ja, ja ja ja zo was, zo was het ook Elk en? weekend aan de bak aan de bak en maar ja dat is uh, een, een jaar geweest maar, dat was een jaar alleen. Zwaar jaar. dat was een zwaar jaar en uh, ja goed er was dus dus met andere artsen was het dus toch wel wat moeilijk om tot een overeenstemming te komen nou, ja goed dat is dus nooit geweest en uh, ja uh, Praat niet dat over dat is historie uh, je bent de man van de bevallingen. Ja. Uit een bos, daar was je klant in huis. Uh, uh, ja. Voortdurend kwam je daar binnen. Ja, klopt. Uh, als de mensen niet weten waar Uit een bos ligt... dat was dat het complex op haase geloof ik. He? Heette dat? Nee, nee, nee. Hoe heette die, die weg? Tegenover het huis met de beelden. Het huis met de beelden. Ja. Ja, dan ja, dan weet je het wel. Daar zijn heel wat Zandvoortse kinderen geboren. Maar ook hier in Zandvoort zelf... En die ging je allemaal langs. Want iedereen zei, ik wil door Gerard Mol moeten bij zijn als ik ga bevallen. Ja, maar we hadden een duo. Want uh, Grees Zegwaard, die, die was dus uh, uh, kraamverzorgster. En uh, nou ja, die, die, die vond het prachtig om met mij bevallingen te doen. En omgekeerd vond ik het prachtig als zij er was. Want het was een vertrouwde hulp die ook verstand van zaken had. En uh, ja, zo hebben we eigenlijk een duo gevormd. Uh, ja, die eigenlijk overal wel, wel, wel uh, welkom waren. En... Uh, ja, wat moet ik zeggen? We hebben het gewoon plezier gehad. Hoeveel kinderen heb jij in Zondvoort ter wereld gehoeven? Beschatting? Geen, geen idee. Honderden? N nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, niet zoveel. Uh, het is jammer. Ik had allemaal een kaartsysteem uh, van, van al die bevallingen. Maar die heb ik op een gegeven ogenblik... omdat het dus wat, wat veel werd, heb ik die naar de, de kelder gebracht. En om wat voor reden ook zijn die die doos waar het in zat, is op de grond terechtgekomen. En uh, toen was het dus op een gegeven moment dat ik het opendeed, toen zaten al die dingen aan elkaar, al die kaarten. Dat was beschimmeld. Ja, dan heb ik helaas weg moeten gooien. Dat, jammer. Uh, dat is jammer. We gaan weer even naar de muziek luisteren. David Seville met The Witch Doctor. Ja ja ja ja. We zijn wel echt in het uh, medische muziek, hè. Medische muziek. We gaan verder met het interview met Gerard Mol en met zijn echtgenoot Ineke die hierbij zit. Tochmaals heeft u vragen, opmerkingen, u kunt bellen 023 57 93. We praten met Gerard Mol en we hebben het nu over de periode dat hij als arts hier in het Zondvoort associé met Robbers bezig is. Zwaar, Het was zwaar. Eh, bevallingen, eh, 24 uur op pad, s'nachts op pad. Eh, hoe heb je dit kunnen volhouden? Ja, dankzij me, Ineke, een mevrouw die, die, die altijd klaar stond. Ja. En... Um, ja, we hadden ook af en toe nog wel eens een keer een waarnemer. En dat was Jaap de Lange. En Jaap de Lange die, um, was een, een, een, een heel leergierige arts. En ja, die, heeft dus, die zat in dienst. En die kon dan nog wel eens een keer hebben uh, vragen om, om uh, waar te nemen. En uh, ja, we hebben altijd tot op de dag van vandaag contact gehouden. En Jaap de Lange die had geen zin had ook geen ambities om uh, huisarts te worden. Maar die is uiteindelijk dus uh, anesthesie gaan, gaan doen uh, in het ziekenhuis. En uiteindelijk is hij dus ook hoogleraar geworden... anesthesie aan de VU in uh, Zandvoort. Uh, Geert, uh, in mijn... Oh, uh, sorry, in de VU in Amsterdam. En, uh, ik lees in mijn uh, stukken uh, uitgezocht. Op 1 mei 1964 ben je officieel... Hier heb je hier gevestigd. Ja. 1 mei 1964. Wat mij dan opvalt, dat is in de advertentie bij de staat. Je hebt fondsleden en particulieren. Voor de oudere zondvoerders die zullen dat weten. Dat was toch wel een verschil tussen de armen en de rijken, neem ik zo aan. Um, ja, maar dat was traditie blijkbaar. Dat uh, je moet voorstellen: ik dat ik dus met, met Robbers ging samenwerken, met dokter Robbers. En die had dus een apart spreker: morgens voor fondsleden en uh, smiddags voor particulieren. En toen hij dus wegging en ik daar dus alleen voor kwam, toen heb ik dus meteen gezegd, eh, radicaal schaf ik dat af. En ik heb een, uh, een uh, telefoon. Nee, ik heb dus een gedaan. En daarbij had ik dan, ik was de eerste in Zandvoort... een uh, meisje, een, een doktersassistenten, die dus ook de telefoon aannam. Dus uh, twee klappen in één. Ik had een doktersassistent die dus mij hielp. En die die maken ook de afspraken. En de, iedereen die komt, dus of morgens of smiddags komen. Maar wel op afspraak. Maar niet dus de, de scheiding tussen ziekenfonds en particulier. Gelukkig is dat verleden tijd. Dat is inderdaad gelukkig uh, verleden tijd. En ik moet zeggen, ook dan weer. dat uh, sommige uh, patiënten die vonden het helemaal niet plezierig. dat ze dus een, een, een, een doktersassistent aan de lijn kregen. En ja, die, die, die, die gingen weg. Ja. Ja, dat is nou niet meer voor te stellen, maar ja, alles wat nieuw is, dan moet je aan wennen. En dat misschien ook voor Zandvoortes uh, in, in Extenso. Dat, dat ze dus ja, moesten wennen van. Er is toch iemand anders dan de lijn. Eh, eh, men, men, bij mijn onderzoek eh, onder de Zandvoortes naar de geschiedenis van Gerard Mol. werd mij altijd verteld dat jij. Altijd de tijd nam voor je patiënt. Het was niet binnenkomen: wat mankeert u wegwezen, hier heeft u een receptje. Maar je ging er ook echt voor zitten om te luisteren naar de patiënt. Ja, dat is belangrijk. Dat ja, is dat belangrijk. kunnen we nu wel zeggen, maar ja. dat is kenmerkend voor Gerard Mol, dat je de tijd nam om te luisteren naar elke patiënt. Ja, ja wat moet ik erop antwoorden? Ja, nou, zo, zo heb ik gewerkt. Zo heb ik al die jaren gewerkt. En ja, tot, tot mij te ver. Ik, ik kan niet anders werken. Of ik kon niet anders werken, laat ik het zo zeggen. En daarnaast deed je nog een heleboel dingen. Want uh, keuring van gemeentepersoneel, uh, uh, uh, beleid voor inentingen, ambulance dienst, uh, de, de, de koninklijke nederlandse Renningsmaatschappij. Uh, een heleboel activiteiten die je deed. Pro van uh, ja, ja, dat was uh, de, de uh, proejo dat, dat heb ik een hele tijd gedaan. Tot 1990 heb ik tien jaar gedaan. Jeugd en Gezin, de stichting. Ja, maar Projuventute ging toen op uh, voor jeugd en gezin. Je moet je ja. voorstellen dat uh, Projuventute. was dus een, een, een vereniging. waarbij als kinderen. Uh, ja, de fout in waren gegaan. dan kwamen ze daar onder toezicht en, enzovoort enzovoort. En uh, ik was daar voorzitter van. En dan moet je nagaan. dat kinderen daar dus bij Projuventute kwamen. als ze bijvoorbeeld een pakje sigaretten hadden gestolen. Ja. En dan kwamen ze daar dus een jaar of twee jaar onder toezicht. Dus ze bleven gewoon thuis. Maar de maatschappelijk werkster die hield dan dus uh, contact met het gezin. Hoe, hoe zo'n, zo, zo, zo, ja, deliquent mag ik niet zeggen, maar hoe zo'n kind zich verder ontwikkelde. En uh, dat is toen opgeheven, toen werd het jeugd en, en gezin. En ja, maar toen ben ik dus weggegaan, want toen werd het allemaal te druk. Ja. Maar je deed ook uh, medische noodzaak onderzoeken voor mensen die een andere woning nodig hadden? Uh. Ja, dat, dat was dus, want ik, ik was dus uh, als opvolger van Robbers gemeentearts. Ja. En dat gemeentearts hield in dat alles wat de gemeente dus op medisch gebied moest doen, dat werd dus naar mij toegeschoven. Het enige wat ik niet deed en wat Robbers dus wel deed, was dus dat gemeentepersoneel die aangenomen werd uh, in de gemeente en ook bij de de politie, die moest hij keuren. En daarmee is er dus toch wel wat vreven ontstaan. Want met dat keuren kwamen ze dus meestal ook als patiënt ja. terecht bij, bij, bij Robbers. En ja, dat, dat kan ik me voorstellen, dat dat toch wel wat wrijving gaf. En dat heb ik dus eh, nooit gedaan. Ik heb nooit keuringen gedaan ten behoeve van, van, de, van de gemeente, voor gemeentepersoneel. Wat ik me nu afvraag... Uh... We hadden in de regio een aantal ziekenhuizen. Uh, Maria Ziekenhuis, Maria Stichting, Stichting Diakonessehuis, Elisabeth Kasten, Marinehospitaal en dergelijke. Uh, hoe werd dat in het geloof gedaan? Want Diakonessehuis, protestant, Maria Stichting, katholiek, uh, Elisabeth, openbaar, zeg maar. Werden jullie daar als dokters huisartsen ook op aangewezen van je moet zorgen dat vanuit het geloof dat mensen naar onze ziekenhuis willen doorverwezen. Nee, nee, nee, nee. nee. Um, ik stuurde dus patiënten naar, naar, naar de specialist waarvan ik dus wist van dat is een goede specialist voor die patiënt. Maar en... nooit vanuit de godsdienst? Nee, nee, door... heb ik nooit gedaan. En de mensen hadden soms dus ook eigen keuze. Dat ik zei: van, heb je u, heb u een voorkeur? Wilt u naar het Elisabeth Gasthuis? Of wilt u dus naar, naar het of het Spaanse ziekenhuis? Of naar uh, stichting? Dus er is nooit een voorkeur geweest. En uh, ook geen druk vanuit het ziekenhuis op je: nee, van stuur patiënt en Nee, nee, nee, nee helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Dat is belangrijk te weten. We gaan weer even naar de muziek. Meer bestellen, voelen toch eens aan de taan? Kan onze vrienden. Wet het nog wel. Ja, de kennis na het snel. En dan gaat iedereen voor Want die dagen al deze windje Al die drank door zijn kop. Geef hem desnoods wat mee medischeinen. Zodat hij met ons mee kan gaan. Want een feest is geen feest als we niet zijn geweest. Kan hij er weer tegenaan? Want de kermis nadert snel. En dan weet je het zeker wel. Nou, praten zwingen alle mee te zingen, dokter? werd ik het nog wel. Ja, de kermis na snel. En dan gaat iedereen voor houd. Want die dagen als deze vind je nergens mee deze getrouwd. We hebben hem geprobeerd te vragen in de studio. Maar ja, hij kon niet. Hij had wat anders te doen. Ja. Op het mooie eiland Sint Maarten. Samen met het Magical Trio. Het nummer Hey Dokter. Dankjewel Cor. Uh, goed lieve luisteraars. We zijn in gesprek met Gerard Mol. Jullie allemaal wel bekend. Uh, heeft u nog een uh, telefonische vraag? Kunt u hem nu stellen. 57 303 93 023 en voor, voor de mensen van Buiten Zandvoort. Uh, we komen al een beetje aan het einde van dit uur, uh, Geert. Je hebt veel meegemaakt. Je hebt enorm hard gewerkt. Je hebt erg veel bevallingen gehad, zoals op vreemde plekken. Vertel. Um, nou ja, goed, ik zal er eentje uitlichten. Um, er was een, een echtpaar. waarvan de man dus, dus vaak uh, op, op zee was. En uh, nou ja, goed, dan was hij weer thuis. In ieder geval, er was dus weer een, een, een bevalling. En de eerste bevalling dat, dat ging tamelijk snel. En dat was dus uh, in, uit een bos. Goed, die tweede bevalling, die diende, of de, de tweede zwangerschap, diende zich aan. En um, toen zeg ik, ja, u, u bevalt wel, wel snel. Um, weet u, zo gauw als u nou wat voelt van, van krampen, dan moet u bellen. Dus dat was s nachts. Ze belt. En um, ik zei, nou, kom maar eventjes langs. Dan, dan, dan kijk ik wel even. En dan gaan we samen dus. Maar die man was ook gelukkig thuis. Uh, gaan we naar, naar, de, naar het ziekenhuis. Naar de, de, um, de, hoe heet het? Uit de bos. Uit de bos. Goed, ze komt. En ik zeg, ja, nou, we, we gaan meteen. Ik zeg, ik ga even naar boven toe. Doe ik trek even kleren aan enzovoort. Maar voordat ik boven was, kwam die man mij achterna... en die zei, dokter, euh, ze kan niet meer van, van euh, de onderzoekbank af. Nou, ik ging naar beneden. Ik zei, nou, dan doen we het hier... En binnen de kortste keer was het kind geboren. Maar ik had geen warm water. Ik had geen zuster. Ja, in ieder geval was dan de zuster. En die, die had dus snel warm water gemaakt. Of, of, uh, en die had warme doeken gemaakt. En uh, toen kwam ze ineens met een hele grote schaal aan. Want ik had ook geen steek om, om de placenten op te vangen. En ze dus kwam dus met, met, met een of andere porseleinen schaal aan. Om, om daar de, de, de placenten in op te vangen. Nou ja, kort en goed... Het was half zeven. Het was kind geboren. En, en toen heb ik een fles uh, champagne uit de kelder gehaald. En maar nog de, de, de, de vrouw die beviel, nog Ineke die dronk. Dus we hebben met z'n tweeën, pa en ik, die, die hebben dus toch uh, genoeg gedronken. En ineens om kwart over zeven kwam de, de ambulance voor. En toen zaten er al mensen in de wachtkamer en die zeiden, wat gebeurt hier? En toen ging mevrouw met het kind weg en ik ging bespreken. <laughs> nou ja, uh, een ander geval was, maar dat was vlak na, na, de, na de oorlog... Um, dat, dat ik had toch wat, wat moeite met al, al die Duitsers enzovoort. Dan kun je kunt zich dus voorstellen hoe dat allemaal gegaan is. En toen werd ik naar een hotel geroepen dat er een man uh, een, een, een, een hartklacht had. Dus ik kwam daar in het hotel en er lag een man met bovenlichaam bloot. En die had geweldig veel pijn, die kreunde en, en hij transpireerde. En toen lag hij dus met zijn handen achter zijn uh, hoofd in, in bed... En toen zag ik in zijn oksel een nummer staan. En het was een Duitser. En toen schoot me door. Jij, makker, wat heb jij allemaal op je geweten? Maar goed, dan komt toch dus je, je arts zijn naar voren toe. En ik heb hem dus heel netjes behandeld. En hij is naar het ziekenhuis gegaan. Maar dat heeft enorm veel indruk gemaakt. En ik denk... Jij hebt wat in de oorlog uitgevreten. Goed, nou nog even één, één verhaal. Dat uh, er komt op een gegeven moment in, de, de, de, in mijn spreekkamer een man, uh, en dat bleek dus een Italiaan te zijn. En ja, die had dan een geslachtsziekte opgelopen. Maar die man die sprak amper Nederlands. En die komt binnen en die zegt... dolore, dolore, pijn in die blazenpijpen. Ja. Ja, nou ja, goed, dus dat wist ik ook wat er aan de hand was. Nou, ja, eigenlijk, uh, dat, dat was het van... van ja, ik, ik moet nog denken om, om andere bijzonderheden, maar het schiet me niet zo groot te binnen Het is heerlijk hè, je hoeft niemand helemaal niet te interviewen. <laughs> Hij gaat open en dan stroomt het eruit. Uh, Gerard, uh, 1996 ben je gestopt. Ja. Zeg je, maar dat is niet waar. Uh, met artsen met... Arts, met, ja. uh, met maar vervolgens kwamen al die andere hobby's. Ja. Patiëntenadviesraad, uh, ja. voor het Spaarne ziekenhuis uh, actief. Je was overal actief. Nou ja, uh, ik heb dat hier opgeschreven, want ik weet het zelf ook niet meer. In 1996 werd ik dus gevraagd om een patiëntadviesraad op te richten in het Spanen ziekenhuis. En dat, dat, dat, dat leek me wel wat. Dus dat, dat heb ik dan ook gedaan. En wat houdt dat in? Uh, dat dus uh, de, de patiënten wat medezeggenschap kreeg, krijgen in dus de gang van zaken in het ziekenhuis. Dus dat, dat kan zijn qua voeding wat, wat dat betreft, qua uh, ontvangst in, in, in de polyklinieken, etc. Oh, maar dan moet je er wel iets van afweten van ziekenhuis. Uiteraard. Want ik heb begrepen dat je zelf ook als proef daar een keertje bent gaan liggen. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat moet je dan ook dus om, om te weten van, van hoe dat gaat. Maar goed, van de andere kant heb ik genoeg keren in het ziekenhuis gelegen... dat ik dus zo langzaam brand wel weet hoe, hoe het, het gegaan is. Maar dat is dan ook dankzij de patiëntadviesraad dat het allemaal goed gaat enzovoort. Um, maar goed, van daaruit ben ik ook nog, omdat ik astma had... ben ik ook nog voorzitter in, van het Astmafonds geweest van de afdeling Zuid-Kennemerland. In het ziekenhuis zelf ben ik nog lid geweest... van de Medisch-Ethische Commissie. Dus, daar werd dus met, met artsen en, uh, besproken over bepaalde medicamenten. Bijvoorbeeld voor, voor uh, patiënten die kanker hebben. Van kan dat wel of kan dat niet? Is dat medisch-ethisch toegestaan? Toen ben ik ook nog uh, lid geweest van de stuurgroep kwaliteit Spaarden ziekenhuis... omdat in het ziekenhuis dus de kwaliteit uh, opgevijzeld moest worden. En ja, dan, dan moet je dus advies geven... En daarnaast ben ik ook nog, en dat is het laatste... het meldpunt vrijwilligershulp Zuid-Kennemeland. Daar ben ik ook nog voorzitter van geweest. En ja, op een gegeven ogenblik was het dus dat ik zelf wat klachten kreeg. En ja, dat bracht een zekere vermoeidheid met zich mee. En toen ben ik dus in 2006, 2007... heb ik abrupt alles meteen afgezegd. En ja, nou, nou, nou zit ik hier. En je zit er... Enorm goed uit. Ja, ja, ja, ja. ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook heel veel geluk gehad heb... met alle specialisten enzovoort. Toen ik tachtig werd, heb ik aan mijn weldoenders... Dat was deze zomer? Dat was deze zomer. Heb ik aan mijn weldoenders, dat zijn dan de specialisten... en dat waren er vijf, en ik ben nog steeds bij, bij vijf van die specialisten... Uh, heb ik een fles wijn gestuurd met een brief erbij. En, eerlijk. Nou ja, zij vinden het prachtig dat het zo goed gaat. En ik ben dankbaar dat het zo goed gaat. Als we nu terugkijken op jouw hele leven... en dat is nog lang niet afgelopen, dat gaat nog <laughs> heel lang door... wat is nou je grootste voldoening geweest? Mijn grootste voldoening geweest? Ja, eigenlijk mijn hele leven. Je dankbaarheid dat je ik zegt... Dank, van, ja, dit... ja, ik, oh God, ik ben heel, heel dankbaar, dat moet ik zeggen. Ik ben dankbaar voor mijn ouders die zoveel gedaan hebben. Uh, ik ben dankbaar uh, voor ja, mijn broers en zussen... Die, die, die dat allemaal toch ook meegemaakt hebben. Ik ben dankbaar dat ik Ineke heb gevonden. En ik ben dankbaar dat al die patiënten... dus, dus toch ja, mij een vertrouwen hebben geschonken. Waardoor ik dus ook heel prettig heb kunnen werken. Ja. En dat wil ik uitstralen. Er is een hele bekende uitdrukking van jou. En die kom ik steeds tegen. Je hebt mezelf bedacht. En die heb je vaak genoeg gebruikt. En dan zeg je... Zandvoort is een heerlijk dorp... Met de reuk van de stad op de achtergrond. Ja. ja. Dat is jouw uitdrukking. Ja, ja. Nou, ja, dat, dat bedoel ik dan ook, ook dus te zeggen. Uh, ik heb dus gekozen, misschien met, met alle uh, tegenstellingen die hier waren, toch voor Zandvoort, omdat het ook voor mij, mijn gezondheid goed was. En goed, ik, ik straal dat dan ook uit. En uh, ja, je bent overal vlakbij. We kunnen naar het concertgebouw, we kunnen naar het musea, we kunnen. Uh, ja, nou, uh, dat, dat was het. Of dat is het. Maar ik vind het een mooie uitdrukking van jou. Nou, Zandvoort uh, is een heerlijk dorp met de reuk van de stad op de achtergrond. Nou ja, goed, we kunnen al allerlei lijstjes maken. Voor een tegeltje is het. Ja, dit voor eigenlijk. een tegeltje. Ja, nou oké. Okay. Fijn dat jij als ras Amsterdammer naar Zonvoort bent gekomen. Ja. En dat je hier nog steeds woont. Ja. En dat je nog steeds iedereen kent. Ja. Want als je hier Maar loopt... ze kennen mij ook. Ja, dag dochter dag dokter, dag ja. dokter. Klopt, maar, jawel, maar, maar ik ben de, dus nu inmiddels in, in 15 jaar. Dus al, al degenen die dus ja, nou 20 zijn enzovoort, ja, die, die ken ik dus niet. Maar goed, de ouderen. En dan moet ik inderdaad zeggen dat als ik even nadenk, dat ik precies weet hoe het allemaal in elkaar zit. Heerlijk, hè? Ja, ik vind het heel dat fijn. Dat betekent dat je hersens nog heel goed functioneren. Ja. We houden dat dus bij met Sudoku en, en, en, en, en lezen. Dus uh, ja, ik kan iedereen aanraden om in voor te komen werken en te leven. We komen aan het eind van het programma, Geert. Het was een uh, genoegen om jou en Ineke hier in de studio te hebben... voor deze live-uitzending. En toch even het leven van Geert Mol te belichten... wat je allemaal hebt meegemaakt in die afgelopen 80 jaar. Mag ik het zo wel zeggen? Ja. En we hopen oprecht dat het nog heel lang jij en Ineke in ons midden zult zijn. Uh, Lieve luisteraars, dit was het uh, einde van het programma van Zierfem Oud-Zandvoort. Een uh, heel bijzonder programma. Tevens even de aankondiging voor volgende week zaterdag. Dan zit Ed Fransen hier. En waar praten we over? 60 jaar onderwijzerstoneel Sinterklaas onderwijzerstoneel in Zandvoort. Al 60 jaar... ...treden de onderwijzers van Zandvoort op... ...met een onderwijzerstoneel ...voor alle kinderen van de Zandvoortse scholen. Ook dit jaar is dat het geval. Altijd voor Sinterklaas... ...en dan treden de onderwijzers op voor al hun leerlingen. Dat zijn opgaves. En dat doen ze al 60 jaar. En daar gaan we over praten volgende week zaterdag. Wij wensen jullie... ...een heel fijn weekend toe. En... Dank Ineke en Gerard Mol voor jullie aanwezigheid hier in de studio. Dank aan Jan Kol, dank aan Koordraaien voor de techniek en de regie en de muziekkeuze. Dit was ZFM, Oud Zandvoort.